Mars mysterie, een spel van Charles Chilton, vertaling propeller, regie Leon Povel. Vandaag het tiende deel over land naar de evenaar. In oktober 1971, zes maanden na het vertrek van de Maan, landen twee vaartuigen van de ruimtevloot op de zuidelijke poolkap van Mars. De overige vrachtvaders bleven om de planeet heen cirkelen. In de namiddag betraden onze leider... ...captain Jeff Morgan en onze hoofdingenieur Steve Mitchell... ...als eersten de bodem van Mars. Toen ze zich ongeveer 700 meter van het vlaggenschip de pionier hadden verwijderd... ...zagen ze zich plotseling ingesloten door een zeer dichte mist. Wij schakelde de schijnwerpen van de pionier in... in de hoop dat deze voor hen als lichtbaken zou dienen. In strijd met de radiopeilingen van Jimmy Barnett... die uitwezen dat de beide mannen zich steeds verder van de pionier verwijderden... beweerde Jeff en Mitch dat ze op ons licht afgingen. Maar korte tijd later bleek dat wat voor licht ze opvolgden, het zeker niet dat was van ons vlaggenschip... En ondanks de hevige koude van de poolnacht op Mars... verklaarden ze dat het licht hen verwarmde... als een hoogtezon en hen slaperig maakte. Jimmy en ik begrepen dat het hun dood zou betekenen... als ze daarbuiten werkelijk in slaap vielen. En wij verzochten Frank Rogers... de piloot van de eveneens gelande vrachtvader nummer 1... zo spoedig mogelijk een trek te lossen... ten einde de verdwaalde in de dichte mist gaan zoeken. Wat in die vervloekte mist? Ja, we vinden ze toch nooit man. We moeten het erop wagen. Je hebt alle kans dat die mist even vlug weer optrekt... als hij gekomen is. Misschien wel als, als de zon onder is. En ja, wanneer is dat dan? Over een half uur ongeveer. Ja, maar dat is helemaal donker. Hoe moeten zij dan warm blijven? Luister Jimmy. Wat is er? Dat geluid? Hoor je dat niet? Nou, je het zegt, ja. We hebben hetzelfde geluid dat we hoorden vlak voor de landing. Toen, toen Jeff... De... Jeff! Jeff! Hoor je me, Jeff! Laat me toch met rust, dokter. Zie je dan niet dat ik doodmoe ben? Doodmoe? Hoe bedoel je? Ik wil slapen. Daar waar het lekker warm is. Je bent niet slapen van vermoeidheid, Jeff. Maar van de kou. Ik ga liggen. Ik doe, moet doe gaan liggen. Doe dat niet, Jeff. In ga niet liggen. Oh slaap, oh slaap. O, oh, zoete rust. Daan op ons netje. Oh, Jeff. Jeff, Jeff, hoor je me? Ga niet slapen, Mitch. Slaap jij ook al? Van zorg en druk bevrijd gij ons. Je staat gek, gek. heeft ik dat toch over? Luister naar me, Jeff. Je bent helemaal niet in de buurt van de pionier. Er is hier geen oranje licht. Je moet terugkomen hierheen. Versta je me niet, Jeff? Versta je me niet? Hij antwoordt niet meer. Hij slaapt beslist al. Ze moeten alle twee beslist al slapen. Hé, hey, wat Jimmy, als dat het geval is, in die bittere kou... dan betekent dat voor hun het einde... Hallo vlaggenschip, nummer 1 roept u... Hallo Frank, hier is Jimmy. De truck is gelost en klaar om te vertrekken. Wil je me loodsignalen geven? Natuurlijk. De mist is hier nog steeds zo dik als echte Oké okay, Frank, hier komt het loodsignaal. Zeg maar Frank, kijk je radio goed na voordat je gaat rijden. We zouden je ook niet graag kwijt willen raken. Nog iets gehoord van de captain? Nee Frank. Hm. Ik roep je aan, zodra ik in de truck ben. Best. Heb je het gehoord dokter? Ja Jimmy. Laten we hopen dat Jeff en Mitch nog daar zijn waar we ze het laatst horen. Als ze nog verder afgedraaid zijn, wordt de kans om ze te vinden wel heel klein. Oké, okay, dokter. Ik je de uitlaten. Dank je, Jimmy. Buiten de deur. Contact... Zie je de, de, de truck al, dokter? De truck zelf nog niet, maar wel zijn koplampen. E, ja, Wacht nou eens even, dokter. Weet je nou wel zeker dat het licht van de truck is? Jeff en Mits dachten ook dat ze ons licht zagen en toch was het wat anders. Zeg Frank, Ben jij even met je lichten knipperen? Zeker, dokter. Alsjeblieft. Prachtig. In orde, Jimmy. Ja. Ik daal nu de ladder af. Ik sta nu op de grond... Daar is de truck. De buitendeur van de luchtsluis is open, dokter. U kunt binnenkomen. Dank je, Frank. Maar ik blijf in de opening staan om uit te kijken. Rijden maar. Oké, okay. daar gaan we. Gelukkig ermee, mannen. Dank je, Jimmy. Dat zullen we wel nodig hebben. MUZIEK Hallo, Jimmy. Ja, Doc. Waar zijn we nu? Volgens de laatste peiling... 800 meter ten noordwesten van nummer 1. De koers, 226 graden. Dan moeten we al dicht bij de plek zijn... waar we ze het laatst hebben gehoord. Minder vaart, Frank. Stel je voor dat we zo verreden. Hoe is het zicht nu? Nou, de mist is nog steeds even dik. Daarom boven begint het donker te worden. Dan zou je nou niet liever naar binnen gaan, dokter? Nou, ik heb het nog niet koud, Jimmy. Mijn verwarming staat op volle kracht... En ik ben amper tien minuten buiten. Nou, pas toch maar op. Ik zou niet graag willen dat je je bevoert. Nou, Als het me te koud wordt, kan ik altijd even naar binnen gaan om het te warmen. Zeg, dokter. Ja? De mist begint dus licht op te trekken. Mijn koplichten dringen er al een hele eind doorheen. Dat zie ik. Hé, hey, stop. Stop, Frank. Stop. Kun je schijnwerper iets naar beneden richten? Ja, zo. Kijk nu eens. Recht voor ons. Ja, ja, hoor ze zijn het. Plat op de grond. Ja, ik loop alvast vooruit, Frank. Kom jij me zo snel mogelijk naar buiten. Zeg, Jimmy. Ja. Luister je. We hebben ze gevonden. Ja, dokter, ik hoor het. Ik ben er bijna. Hé. Hey. Jeff. Mitch. Hoorden jullie me? Hier Matthews. Jeff. Jeff. En dokter? Geen antwoord. Ze liggen daar volkomen bewegingloos. Frank, kom vlug. Ik ben zo bij u. Ik kom net uit de luchtsluis. Zou ze bevroren zijn, dokter? Ik denk het niet. Ik geloof niet dat de temperatuur daar vooral laag genoeg is. Zo, hier ben ik, dokter. Nou, help ze in de truck dragen. Dan leggen we ze in het vrachtruim. Daar liggen ze tamelijk gemakkelijk. We zijn toch zo terug bij de pionier. Kom hier. Eerst Mitch. Maar voorzichtig, Frank. Ja ja, het heb je zijn kostuum niet beschadigd. Binnendeur, contact! Dank you, Jimmy. Wil je Jimmy. Hiermee je mee verhelpen met Jeff? Dan leggen we hem in zijn kooi. Ja, natuurlijk, dokter. Ah, ja. Nou, zo. nou. Ah, Vagje, hoor. Ziezo. zo. Nou, leg hem nu zachtjes neer. Zo. Zo. Prachtig. Nou, ik zal zijn kostuum uittrekken. Maar help jij Frank intussen met Mitch. Eh, ja, dokter. Eh, ja, Frank, hierheen. Ontzettend wat voelen die kostuums koud aan, zeg. En kijk, die neerslag is. Het is koud daarbuiten, Jimmy. Voor een duivelt koud. En dat blijft zo tot de zon weer opkomt. Ja, voorzichtig dan nou, Frank, voorzichtig nou. Ja, ja. Wil jij zijn pak uittrekken of zal ik dat doen? Zeg, heb je die warme drank al klaar waar de dokter om vroeg? Natuurlijk. Oh, nou ga die dan maar halen. Ik kleem Mitchell intussen wel uit. Ja, prima. Goed. Ik denk dat jij ook wel iets warm wilt drinken, niet? Ja, zeker, Jimmy. Maar uh, laten we eerst zorgen voor de captain en meneer Mitchell. Sir. nou, dokter, je hebt je drankje voor de patiënten. Dank je, Jimmy. Yes, Zet right. maar neer. Yeah. Maar laat het even in de thermosfles. Schenk voorlopig nog niet in. Zeg, hoe, uh, hoe is het eigenlijk met Huh? Het lijkt wel of ze alleen maar slapen, hè? Kun je ze niet wakker maken? Nee, Jimmy, het gaat niet. Ik zou trouwens niet eens willen proberen... voordat hun temperatuur weer normaal is. Is die dan zo laag? Lager dan ik durfde vond te stellen. Hm. Zijn ze dan toch bevroren? Nee, he. Ik krijg de indruk dat hun vreemd genoeg niets anders scheelt... dan die ongewoon lage temperaturen, die diepe slaap. Ja, precies als uh... Als bij Whittaker. Huh? Hoe, ja. uh, hoe bedoel je dat? Nou, Frank, Frank zal wel weten wat ik bedoel. Ik, dokter? Ja, Frank. Probeer het je eens te herinneren. Een week na de start ongeveer. Toen werd je eens wakker... en je vond Whittaker toen staande in slaap. Weet je het nog? <hijf> dat, dat vergeet ik bij leven niet meer. Ja, hij was niet wakker te krijgen. Het duurde uren voordat hij weer bijkwam... en dat bijkomen ging helemaal vanzelf zonder dat ik iets kon, heb kunnen doen om het te bevorderen. Ik herinner me nu ook dat zijn temperatuur abnormaal laag was. Net zo laag als die van Jeff Mitch nu? Nee, Jimmy, zo laag niet. Maar ze kan wel zo laag geweest zijn, vergeet niet... dat ik hem pas na uren kon onderzoeken. Intussen kon zijn temperatuur natuurlijk gestegen zijn. Ze bleef immers stijgen totdat ze weer normaal was. En toen ontwaakte hij vanzelf... Net alsof u alleen maar een soort uh, had geslapen. Ja, Jimmy, nou, het ziet er naar uit dat het met Jeff en Mitch precies zo zal gaan. Ja, ze zijn buiten in de kou geweest, dokter. Ik heb wel eens gehoord dat uh, als je wordt uh, blootgesteld aan een hevige He? kou. de temperatuur daalt en dat je je dan slaperig gaat doen. Ja, vinden. dat is zo, Jimmy, maar zo koud was het toch niet. Maar hoe kan het dan dat ze verdoofd raakten en daar op het ijs in elkaar zakten? Ja, als ik het antwoord op die vragen wist, uh, Jimmy, zou ik het je graag geven, maar voorlopig. Uh... Weet alleen Jeff en Mitch precies wat hun is overkomen. En totdat ze wakker worden, kunnen wij daar alleen maar naar gissen. De mist is verdwenen. Dit is nou weer glashelder buiten. Hoe zou die toch zo vlug opgekomen zijn? Uh. Hoe lang heeft dat niet geduurd, hè? Dat moet verband houden met de plotselinge daling van de temperatuur... bij het invallen van de nacht. Hoe oh, denk je dat? Nou, weet je, ik kreeg meer de indruk... dat het een, een laaghangende wolk was die voorbij dreef over de grond. Dat is natuurlijk ook mogelijk. Ja. Zeg, zie je, zie je die ster daar, daar bijna aan de horizon? Dat is de aarde, geloof ik. Ja, Jimmy, dat is de aarde. De avondster van Mars. Ja. Zeg, ik, zou daar nou iemand op hetzelfde ogenblik naar ons kijken? Ik denk van wel. Maar dit deel van Mars zal nou wel vlug helemaal donker zijn... en van de aarde af niet meer te zien. Ze zullen al hun aandacht besteden aan de andere helft. Het lijkt haast niet mogelijk hè? dat dat hele kleine lichte schijfje... overdekt is met steden. In elke stad duizenden huizen. En ik denk, die huizen miljoenen mensen. gekke. Ja. ja, als ik daar aan denk, dan voel ik me helemaal raar worden. Heb jij dat hem ook? Zeg... Huh? Zou eens naar de telescoop gaan en uh, die goede aarde van dichterbij bekijken... voordat ze achter de horizon verdwijnt. Hé, hey, Jimmy! Oh. Frank. Nee, nee, het gaat niet door, Frank. De dokter roept ons. Kom! Nou, de miss is nou helemaal verdwenen, dokter. Het is... Uh... Ja, dat hm? kan me helemaal niet schelen, Jimmy. Ik geloof dat Jeff dadelijk wakker wordt. Zijn temperatuur is weer bijna normaal. En zojuist bewoog hij even. En Mitch? Die slaapt nog. Wacht eens even. Zo, zo. Nou, Jeff. Uh, zo lukt het. Ja. Waar ben ik? In de pionier. In je kooi. Hoe ben ik hier gekomen? Nou, Frank en ik uh, zijn je gaan halen. Hebben jou hier gebracht. En Mitch. Wat deed ik dan? Je sliep uh, blijkbaar. Sliep ik. Ja. Ik herinner me alleen maar dat... dat ik met Mitch buiten was. En toen... toen zagen we het licht van de pionier... en hij ging erop af. En toen? Wat, Jeff? Ja, dat, dat... weet ik niet meer precies. Ik voelde me zo vreselijk moe. Ja, uh, jullie waren beiden zo moe... dat jullie op het ijs gingen liggen... ...en in slaap zijn gevallen. Je hebt tot nu toe uh, stevig doorgeslapen. Maar, Ja, uh, vertel eens. Wat, wat was dat nou eigenlijk voor een licht dat je zag, Jeff? Dat... ...dat licht? Ja, eerst meen je uh, dat het ons licht was... ...maar in plaats van wit was het oranje. En het leidde je niet naar ons toe... ...maar uh, van ons vandaan. Precies in de verkeerde richting. Oh, ja. Ja, nou herinner ik huh? me... Ja, toen om het ons bescheen, voelen we ons heerlijk warm. En het maakt ons slaperig. Ja, maar. hoorde je niet dat Jimmy en ik. je over de radio aanriepen? Nou, je zegt ja, maar erg vaag. Ja, maar waarom antwoordde je dan niet? In plaats van een vers te reciteren, over de slaap. Heb ik dat gedaan? Tja. Wat zei ik dan? Nou ja, je, je zei zoiets van. Uh, oh, slaap. O, oh, slaap. Uh. Ja, hoe was het ook, weer? Ja, zoeterust. rust. En had je het ook nog over dat je je bevrijd voelde van. Uh, van zorg en druk? Van zorg en druk bevrijd? Bevrijd ga je ons, ja, ja, ja, ja. dat was het. Gek. Dat ik me dat herinner aan al die jaren. Hoezo? Nou, dat, dat, dat vers was ik helemaal vergeten. Huh? Het is iets dat we op de lagere school van buiten hebben moeten leren. Ja, ik, ik herinner me nu weer woordelijk. Maar ik ben me er helemaal niet van bewust dat ik dat heb opgezegd toen we daar buiten waren. Nee. Oeh, wat was dat koud daar. Oh. Nou, hier. drink dat nog eens even uit. Oh, ja. dankjewel, Jim. Uh. je wel, Jim. goed, hè? Hé, hey, Nou, ja. <laughs> ja, dat verwarmt inwendige mens. <laughs> ja, maar vertel me dat nou toch eens... Jeff, wat was dat nou voor licht dat je zag? Dat oranje licht. Ik weet het werkelijk niet. We waren vast van overtuigd dat het de pionier was... Ook nog uh, toen je vlak onder stond? Ja, dokter bevond zich nagenoeg op dezelfde hoogte en... Was het een lichtbundel? Een lichtbundel? Nee. Ja. Nee. Nee, nou, ook een goede vermaning was het dat niet. Het, het, het was geen, geen stralenbundel, als van een zoeklicht. En vond je dat dan niet vreemd? Ja, op dat moment voelde ik me zo slaperig, dokter, dat er niets was dat me kon En... Als ik maar slapen kon. Juist, en, en toen je dan sliep, hè, heb je toen de een of andere bijzondere droom gehad, zoiets als, uh, nou ja, als bij het overlijden van, uh, van Whittaker? Nee, hm? nee, nee, nee, dat helemaal niet. Nee, ik droomde juist heel prettig. Oh, dus uh, je droomde wel. En waarover dan? Ik, ik, ik droomde dat ik door een warme zandwoestijn liep. Een oranje zon stond aan de hemel... en een heerlijke warmte straalde door me heen. Zo. Op een gegeven moment... Was ik op de top van een heuvel en ik keek neer in een ondiep dal. Dat was zo lang dat het zich uitstrekte van de ene gezichtseinde naar de andere. En dat was dicht begroeid met een. Ja, een soort bos van planten dat eruit zag als. als een, uh, rabarberplanten. Hè? Rabarberplanten. Ja, met blauwgroene bladeren en purperrode stelen, zo wat twee meter hoog. Nee, toch? Hè? Ja, ze stonden zo dicht bij elkaar dat er maar een paar centimeter tussenruimte was. En, en midden in dat dal lag een hm? stad met gebouwen van een, van een rode steensoort. Ach. Al die huizen waren rechthoekig van vorm. Er zaten platte daken... en, en ze lagen terrasvormig boven elkaar. Zo ongeveer als... Oh ja, Indianen van... wil je zeggen. O ja, Pueblo's, ja, ja, ja, ja. ja. Die in het zuidwesten van de Verenigde Staten vindt. Nee. Zeg, die... Uh, uh, waren die bewoond, hè? Dat weet ik niet. Mensen heb ik niet gezien. Eigenlijk leek het alsof die hele stad een ruïne was... Maar dan en die goed bewaard was gebleven. En het rabarpenbos dat groeide tot op de stadsmuren. Waren dat de muren om die stad? Echt, ja, in zekere zin ja. Nou, ja. Wat bedoel je nou met in zekere zin ja? He? Een stad is een muur, toch een stad is niet een muur. Ja, nee, wat ik eerst voor muren hield, bleek er later de zijde te zijn van een reusachtig, kunstmatig terras waarop die stad was gebouwd. Oh, wow. en, en de barbel groeide er tegenop. Oh, wow. Ik kan hem zelfs op de daken van de huizen zien groeien. Nou, Jeff, ik krijg de indruk dat je hebt gedroomd... van de hangende tuinen van Babylon. <laughs> ja. en, en, en toen hoort ik stemmen. He? Stemmen? Stemmen, ja. Maar uh, vertel verder, uh, Jeff. S sombere, klagelijke stemmen. Vreselijk om ja. aan te horen. Het, het leek alsof ze om, om hulp riepen. Ja? Alsof ze me toe riepen aan te helpen. Uh, waarmee moest je ze dan helpen? kreeg de indruk dat ze verlangde dat ik hen ergens heen zou brengen. Na, na, naar huis, zeiden ze. Maar je zag. Niemand, zei je toch? Nee, dochter ik zag niemand. Alleen maar die stad, een blauw bos... waarvan de bladeren heen en weer bewogen op de adem van de wind. Oh ja, licht yes. heb je stemmen gehoord, Jeff. Die van mij en die van Frank. Hoezo? Nou, vlak voordat jij wakker werd... toen keek je met z'n tweeën naar de aarde die wegzakte achter de horizon. En toen zei Frank dat hij die goede aarde door de telescoop wilde bekijken... voordat ze verdween. Nou, dat moet jij nou gehoord hebben. En onze stemmen gingen deel uitmaken van jouw droom. Nou, dat klinkt aannemelijk, Jim. Nee, ja, maar... maar die droom was zo echt. Alles scheen werkelijk te zijn. En ja, behalve dan die droevige stemmen, was ze zo prettig. Zo prettig dat ik het bijna jammer vond dat ik wakker werd, dokter. Zo. Dat kan ik je verzekeren. Nou, dat ja, is ja. dan weer eens wat anders. De meeste dromen die we tot nu toe hebben gehad, maar die waren zo afschuwelijk dat we niet vlug genoeg wakker konden worden. Ja. Zeg. Hoe gaat het dan met Mitch, dokter? Huh? Heeft hij ook gedroomd? Oh, ik weet het niet, Jeff. Uh... Hij is nog altijd niet bij. Mitch ontwaakte een half uur later. Evenals Jeff scheen hij niets geleden te hebben van zijn merkwaardige avontuur. Behalve dat hij klaagde over koude voeten en benen. Maar na nog geen uur hielden ze klachten op... en was hij weer bijna helemaal de oude... Frank, die zich liever niet in de bittere kou... van de martiaanse poolnacht naar buiten waagde... zelfs niet gedurende het korte eindje... tussen onze luchtsluis en die van de buitenstaande truck... bracht de nacht bij ons door. De opkomende zon... verwarmde de volgende morgen zeer snel de hele atmosfeer... en na het ontbijt keerde Frank terug naar zijn eigen vrachtvader... om toezicht te houden op het lossen van de vracht... de transporttrucks... ...en de luchtdichte woontrucks... ...waarmee we de eerste expeditie op Mars zouden maken... ...in de richting van de Evenaar. Een uur voor zonsondergang... ...waren deze werkzaamheden beëindigd... ...en iedereen keerde naar zijn eigen vaartuig terug... ...om daar de tweede nacht op Mars door te brengen. De derde dag was alles kant en klaar... ...en de eerste expeditie... Naar 5000 kilometer lange reis aanvaarden Hallo ruimtevloot, hallo ruimtevloot Vlaggenschip op vrachtvaarder nummer 2 Meld u alstublieft. Hallo vlaggenschip, hier is vrachtvaarder nummer 2 Ik ontvang u luid en duidelijk Hallo nummer 2, hoe is het ermee? Alles in orde captain Goed, luister dan nummer 2 Ja captain Morgen vroeg vertrekt onze eerste expeditie over land Dan moet jij landen Oké, okay, Captain. Het wacht is alleen op uw bevel. Goed. Begin dan te dalen... zodra je positie in de vrije baan gunstig daarvoor is. We kunnen de tijd voor de landing nauwelijks afwachten, Captain. Prachtig, dat is de juiste stemming. Tegen dat je landt zitten de dokter, Jimmy en ik onderweg. Frank Rogers heeft hier de leiding totdat we terug zijn. Juist, Captain. Zodra je je vracht hebt gelost... keer je terug in de baan om nog een vracht naar beneden te brengen... plus twee man versterking voor de basis... Vervolgens komt Frank ons na met de tweede karavaan. en blijf jij op de landingsplaats. Vanaf dat ogenblik vorm jij de schakel tussen onze expeditie te land en de rest van de vloot. Ik snap het, captain. Jammer dat we niet tijdig beneden zijn om je goede reis te wensen. <laughs> Dank je voor je goede bedoelingen, nummer twee. En happy landings. Succes op uw tocht, captain. Dank je. Nou, kom, Mitch. Het wordt tijd om te vertrekken. Ja, we zijn klaar, Jeff. De dokter en Jimmy zijn dan aan boord van de truck. Mooi. Grimshaw. Ja, Captain. Grimshaw, we gaan vertrekken. Jij hebt dus nu het bevel aan boord van de pionier. Als nummer twee geland is, moet iemand van de bemanningen van het bevel overnemen. Dan ga jij terug naar nummer één. en maat je klaar om ons met de afdeling van Frank over vier of vijf dagen te volgen. Juist, Captain. Goeie reis en uh, wees voorzichtig. We blijven in contact met je. Ja, laat ons er nu uit. Luchtsluis. Contact. Ga ik nu de binnendeur maar open. Oké, okay, Mitch. Oh, ben je er? Ik dacht dat Jeff die truc zou besturen. Nee, Jimmy. Je zult met mij genoegen moeten nemen, althans voor de eerste paar honderd kilometer. Daarna wisselen we elkaar af. Zo, schrijf wat op en laat mij in de stuurstoel. Alsjeblieft. Ja. Nou, roep Jeff nog even en vraag of hij klaar is om te vertrekken. Ja. Hallo Jeff, hallo Jeff, bezig, je hè? Jimmy, hallo, Jimmy. Ja, klaar voor de start. Zodra jullie wegrijden, jullie gaan voorop. Goed zo. Vooruit, bitch. Rijden maar. Ja, ja, ja. Even geduld, Jimmy. Het is weer een poos geleden dat ik met zo'n ding heb gereden. Hm. <laughs> zo. Zie zo. Alles oké. Okay. Alle wijzers functioneren. Remmen los. Daar gaan we. Oh, Jeff is ook al gestart. Hij komt achter ons aan. Goed zo. Nou, Jimmy, het is dan zover. Tja. De eerste expeditie van mensen op Mars is begonnen. Nou, jong, kijk de pionier maar eens goed aan. Je zult hem in geen maanden meer terugzien. Goeie ouwe, pionier. Zeg, uh, Mitch, hoeveel uh, kilometer leggen we eigenlijk op deze reis af? Ongeveer 10.000, heen en terug. Nou, oh. dan hoop ik maar dat je de truck zit het halen, zeg ik moeten we dat doen dus als ze pech krijgen. We kunnen toch niet de garage opbellen om ons weg te laten slepen? Nee, Frank en zijn mecano's zijn een paar dagen achter ons. Als er wat gebeurt, blijven we rustig wachten tot ze bij ons zijn. Ah, ja. ja. Hoe, eh, hoe lang duurt het eigenlijk voordat we die ijsvlakte achter ons laten... en in een warmer klimaat komen, Mitch? Nou, nou, ongeveer 600 kilometer. Misschien zelfs iets minder. Ah, nou oh ja, dus met onze snelheid zal dat dan ongeveer 3,5 eh, dag zijn... met inbegrip van de tijd dat we s'nachts stilstaan. Ah, ja, ja, dat klopt, klopt ongeveer wel, Jimmy. Ik denk niet dat onze omgeving in die tijd veel zal veranderen. En dan, Mitch, hoe, uh, hoe wordt dat dan? Ja, dat is iets dat we allemaal graag zouden willen weten. Dat moeten we afwachten. Zo gingen we dan op weg door de glinsterende witte woestenij van de zuidelijke poolkap naar het warmer klimaat van de gematigde zone dichter bij de evenaar de transporttrucks die bijna zwart zagen in vergelijking met het glinsterende ijs deden denken aan twee rijen kevers die langzaam over een hoop meel kropen elke karavaan telde drie trucks eerst kwam de trekker met zijn ruime, luchtdichte cabine waarin de bemanning zat. Een bestuurder en een navigator. Daarachter volgde de woonwagen. Een groot voertuig dat eruit zag als een tankwagen. En dat in zijn benedenafdeling voedsel, water, instrumenten, reservekleding en andere bagage herbergde. Daarboven bevond zich de eigenlijke woonruimte. Luchtdicht, verankerd, aan het ronde platform. Ze zag er ongeveer, ongeveer uit als... Ja, als een verplaatsbare Eskimo-hut. Achter de woonwagen ten slotte volgde de vrachtwagen die de benodigde brandstof bevatte. De zuurstofreservoirs en andere uitrustingstukken die te groot waren om onder de woonafdeling op te bergen. Al spoedig hadden we de twee ruimtevaartuigen ver achter ons gelaten. En ten slotte verdwenen ze onder de horizon en was alle contact ermee, behalve dan via de radio, verbroken. Zo baanden we ons moeizamen weg... door de grote ijswoestijn. De eerste dag legden we rond 250 kilometer af. Toen de zon onderging... stopten we... en bereiden ons voor op de nachtrust. De duisternis viel... en daarmee brak de bitterkoude marsnacht aan. Het was zo koud dat we de ramen extra moesten afdekken en de verwarming op volle kracht zetten... om te voorkomen dat we ondanks de dubbele wanden van ons woonvertrek zouden bevriezen. Die nacht stonden de beide karavanen naast elkaar... onder het zwarte met diamanten bespikkelde uitspansel... terwijl wij rustig sliepen. De volgende morgen, een half uur na zonsopgang gingen we weer op weg. En tegen de middag hadden we ruim 100 kilometer afgelegd. Hallo Mitch, hallo, hier is Jeff. Ja Jeff, ik hoor je. We gaan nou stoppen, we komen langszij. Oké okay, Jeff. Hé, hey, wat is er Mitch, is er iets niet in orde? Niet dat ik weet Jimmy. Zo, we gaan nou stoppen om te lunchen. Oeh ha, lunchen. Ja, verdurig. ik zou best een hapje lustig. Ja, als je klaar bent met eten, Mitch, kom dan even buiten bij me... en breng een kist uit nummer 1 mee. Zet je even, mag ik er ook uitkomen? Nee, dit keer nog niet, Jim. Waarschijnlijk bij de volgende halte. Ja, natuurlijk, bof ik weer. Ik zou zo graag mijn benen eens willen uitstrekken. Trek je er niks van aan, Jimmy? Oh ja. Om het goed te maken, zal ik de lunch klaarzetten. Dan kan jij je even dat gemak van nemen. Ah, fijn, Mitch. <laughs> Hallo, expeditiegroep. De poolbasis roept u. Antwoord, alsjeblieft. Wat zei je, Mitch? Ja? Mijn gemak van nemen? Ja, zeker. Vergeet het maar. Hallo, Frank. Hier is Jimmy. Wat is er? Nummer twee is onderweg om te gaan landen. Zijn koers is op het ogenblik zo dat hij recht over jullie heen moet komen. Als je uitkijkt, zul je hem zeker kunnen zien. Oh, hoe hoog zit hij? Op 1500 meter. Dan zien we hem wel. Dank je voor de mededeling, Frank. We zullen op hem, op hem letten. Hallo, Jeff. Hier is Jimmy. Ik ontving net een bericht van de basis... Ja, Jimmy, ik heb het gehoord. Hey, wil je met nummer twee spreken? Dan schakel ik je over op zijn golflengte. Eh, uh, nee, Jimmy, ik spreek wel met hem na de landing. Oké. Okay. Oh, wacht eens even, daar komt hij al aan. Ja, Jimmy, ik zie hem. Hé, hey. snel vind je niet? Ja, dat is net wat ik ook dacht, Mitch. Ja, zo laag. Nog geen 700 meter, schat ik. Nou, Franks pak alles van 1500. Het leek wel een bliksemflits. Heb je lenlings, jongens? Ik steek vandaag je neus niet buiten je deur. Het is veel te koud beneden. Hallo, Jeff. Hallo, Jeff. Ja. Erg laag, hè? Ja. En veel te snel. Ja, meisje. Ja. Nou, ik hoop dat alles wel is aan boord. Ach, ze hebben nog tijd genoeg om vaart te minderen tot de landingssnelheid voordat ze de basis bereiken, hè? Ja, nou zeg hem, Jimmy dat hij met u in contact blijft. ...en me waarschuwt zodra nummer twee is geland. Oké, Jeff. Hé, Jimmy. Wat? Huh? Laat er nou maar in. Daar gaat ie, Mitch. Zo, ja, oh, daar ben je dan. Zie je Dank je wel. En iets bijzonders gevonden, Mitch? Nee, we hadden ook niks bijzonders op het oog, Jimmy. Alleen een paar monsters van de bodem genomen. Ah, oh, ja, ja. Zeg, wanneer uh, vertrekken we weer? Nou, zodra jij klaar bent. Jij gaat nou aan het stuur zitten, niet? Mm -hmm. Dan werk ik de kaart bij om precies de plaats te bepalen waar we die monsters hebben genomen. Goed, vrouwtje maar. mij. Hou je hoedje vast, Mitch. Daar gaan we. Nog iets van de basis gehoord, tel van nummer twee? Ja, hij uh, heeft een beste landing gemaakt en uh, ze zijn nu bezig met lossen. Hallo basis, hallo basis, expeditie groep u. Antwoord alsjeblieft. Hallo Jimmy, ik hoor je. Hier komt een routebericht. We zijn nu 2,5 dag onderweg en hebben een afstand afgelegd van 523 kilometer. We hebben gestopt voor de lunch en vervolgen direct de reis in noordelijke richting. Oké. Okay. Mooi. Hoe is bij jullie? Iets te melden? Nummer 2 komt weer naar beneden met de tweede lading voorraad en weer met twee man versterking. Zal over ongeveer twee uur landen en komt weer recht over jullie heen. Oh. Wanneer kom jij ons achterna Frank? Binnenkort denk ik. Vrijwel al onze benodigdheden zijn in de trucks geladen en de tractor is aangeraakt. Zodra nummer twee geland is, brengen we de laatste vracht over. En hopen, als alles goed gaat, morgen bij het aanbreken van de dag te vertrekken. Goed zo. Nou, we zullen naar nummer twee uitkijken, Frank. Zodra we hem zien, dan krijg je een centje van ons. Dank je, Jimmy. Tot straks dan. Bye, -bye Frank. Hallo, Jimmy. Hallo, Jimmy. Dit is Jeff. Ja, Jeff. Ik heb uh, net met Frank gesproken. Ja, ik heb het gehoord. Oh. geef maar Mits even als je wil. Hallo, Jeff. Zeg, Mitch. Heb je de laatste tijd nog naar het noorden gekeken? Nee, waarom? Een paar minuten geleden merkte de dokter iets op dat we voor een wolkenbank houden. Aan de horizon. Wil jij ook eens kijken? En ons laten weten of jij het ook ziet? Ja. Blijf je even luisteren? Ja. Waar, waar was het he? In het noorden. Oh, nou ziet het er anders helder uit. Hé, hey, kijk, je kunt het ijsveld overzien tot aan de horizon. Plat als een pannenkoek. Ja, ja hé, hey, ik geloof dat ik het heb. Ja. Kijk, Mitch, daar. Een... Lichtere tint paars, als een fijn golvend lijntje. Ja. Zie je het? Zie je dat? Ja, ja. Hallo Jeff. Ja? Wij zien het ook. Is het een wolkenbank? Nou, hoe zou ik dat weten? We wilden juist weten wat jullie ervan denken. Nog misschien weer mist die komt opzetten? Ja, dat dachten wij ook. En precies op onze weg. Nou, moeten we er uh, doorheen, hè? Nou, Dat is niet zeker. Misschien trekt hij even vlug op als die andere en is hij verdwenen lang voordat we er zijn... Zijn jullie klaar met de lunch? Mm -hmm. Ja, net, Jeff. Mooi, zetten de motor aan en laten we verder rijden. Wat het ook is, ik wil er zo dicht mogelijk bij komen voordat het de nacht valt. Nou, tegen die tijd kunnen we er wel zijn, Jeff. Het kan niet veel meer dan 65 kilometer van ons af zijn, hè? Dat beter, Mitch. Dan weten we tenminste wat ons morgen te wachten staat. Ja, laten we nou maar meteen vertrekken. Kruis naar het 24 kilometer per uur. <klaar> de basis roept u. Antwoord, alsjeblieft. Hallo, Frank. Wat is er aan de hand? Verbind me direct door met de captain. Er zijn moeilijkheden. Hoog een blikje, Frank. Hallo, Jeff. Hallo, Jeff. Frank moet je spreken. Er is iets niet in orde op de basis. Oh. Hallo, Frank. Hier is captain Morgan. Wat is er? Nummer twee, captain. Heeft moeilijkheden. Ja, we dachten dat hij nu zo ongeveer over ons heen zou komen vliegen. Wat is er niet in de haak met hem? Ik weet het niet. Nog geen vijf minuten geleden stond ik nog in radiocontact met hem... Hm. maar nu kreeg ik geen antwoord meer. Hoe vaak ik hem ook oproep. Maar waar was je toen je het laatste contact met je had? 80 kilometer recht en orde van u. Een hem roepen, Frank. En dan dus zal Jimmy overschakelen op zijn golflengte om te zien of wij hem kunnen ontvangen. Oké, okay, captain. Ik schakel nu ook weer over. Ja. Gehoord, Jimmy? Ja, Jeff. Ik ben al bezig. Hallo, nummer 2, hallo, nummer 2. Poolbasis roept u. Heb contact met u verloren. Antwoord, alstublieft. Frank roept hem weer, hoor je dat, Jeff? Ja, Jimmy. Basis. Hier is de 2 met u in contact te komen. Daar heb je nummer twee. Hij antwoordt wel. Jawel, maar zwak Jimmy. Dat zal Frank niet kunnen horen. Hallo, nummer twee. Hallo, nummer twee. Basis roept u. Ik heb ze nog zeven minuten niets meer van u gehoord. Antwoord, alsjeblieft. Hij antwoordt hem toch niet. Zeg, Jimmy. Jimmy. Ja, Jeff. Ja, ja. Schakel hem over op de zender. Eens kijken of hij ons hoort. Oké. Zender ingesnakeld. Hallo, nummer twee. Hallo, nummer twee. Expeditiegroep roept u. Wij ontvangen u, sterkte twee. Hoort u ons? Hallo.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 sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, John de Freese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Jamie Barnett, Jan Burkes, Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester, Frank, Paul van der Lek, Grimshaw, Herman van Elen en vrachtvaarder 2, Frans Somers, regie Leon Poven.